6 uur. Het NOS-journaal. Dik ter hark. De Grieken akkoord met bezuinigingen. Loonbevriezing goed voor concurrentiepositie Nederland, zegt Kamp. En leiding van Ajax stapt op.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 Europese ministers van Financiën bijeen om over de vorderingen van de Grieken te praten. Bevriezen van de lonen is in het algemeen goed voor de concurrentiepositie van Nederland. Dat zegt minister Kamp in reactie op het plan van VNO-NCW voor een nullijn voor iedereen. Maar hij wil er verder niet concreet op ingaan. VNO-NCW-voorman Wientjes pleit voor een nationaal akkoord... waarbij overheidssalarissen, lonen in de marktsector en uitkeringen op nul worden gezet... Volgens hem kan dat de economie op gang helpen. De FNW ziet er niets in. FNW-voorzitter Jongerius noemt de nullijn een verslechtering voor de economie, omdat mensen volgens haar dan massaal stoppen met uitgeven. Minister Schippers wil het alcoholbeleid aanscherpen. Ze gaat met alle betrokkenen een ronde tafelgesprek organiseren. Schippers vindt dat er nu te weinig schot zit in het beleid. Ze is geschrokken van de gesprekken met zorgverzekeraars... die steeds meer te maken hebben met de gevolgen van alcoholmisbruik. Ze citeert medewerkers van de spoedeisende hulp... die op een uitgaansavond vooral bezig zijn dronken mensen op te vangen.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 De hackers die vorige maand in het KPN-netwerk binnendrongen... hadden grote schade kunnen aanrichten bij klanten van het telecomconcern. Na het ontdekken van de hack is intern de hoogste alarmfase afgekondigd. De hackers konden eenvoudig tot diep in het computersysteem doordringen... doordat KPN het had, had verzuimd software te updaten. Het beveiligingslek was bekend, maar KPN had de software jarenlang niet geüpdate. De hackers hadden toegang tot privacygevoelige gegevens... van particuliere klanten en bedrijven, zoals namen en bankrekeningnummers.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 De Verenigde Naties en de Arabische Liga overwegen... een gezamenlijke waarnemersmissie naar Syrië te sturen. Rederij Wagenborg houdt de vaarroutes naar Ameland en Schiermonnikoog... vrij van ijs met behulp van een sleepboot van de marine. De afgelopen dagen leverde het ijs problemen op... waardoor de dienstregeling ontregeld was. Vooral de ijsschotsen in de vaargeul zorgden voor overlast. Wagenborg probeert nu weer volgens de dienstregeling... op Schiermonnikoog te varen. Passagiers naar Ameland houden nog vertraging. In Apeldoorn heeft de politie tientallen schaatsers van het ijs gehaald. Het ijs op het Apeldoornse kanaal is onbetrouwbaar. Vannacht hebben vandalen een deel van de Apeldoornse sluis vernield. En daardoor is de waterstand van het Apeldoornse kanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plekken zweeft het ijs doordat er geen water onder zit. Het Apeldoornse kanaal is een populaire plek voor schaatsers. Het was vandaag niet zo druk omdat de meeste kinderen op school zaten.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 De meeste files staan op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. Verder is het opvallend druk op de A4 naar Amsterdam. 15 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwoude. Op de A12 naar Den Haag staat 7 kilometer bij knooppunt Gouwe door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. En het te hoge vrachtwagen blokkeert de Drechtunnel op de A16 richting Rotterdam. En op de A58 breda naar Eindhoven... De stad is er af het heel en Beek en Oorstel, toch een opvallende file van 5 kilometer. Er stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Heeft u ook van die super isolerende kozijnen? Stel al uw vragen tijdens de Belisol actiedagen tot en met 11 februari... en ontvang bij uw kozijnen en deuren gratis super isolerend glas. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee...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 Met Lucella Carasso en Tim Overtiek. Goedenavond, zeven minuten over zes. Het kabinet wil alcoholmisbruik aanpakken. Zo, minister Schippers hierover. We beginnen met hackersnieuws. Want de computerinbraak bij KPN vorige maand was intern een code rood. Dat is de hoogste alarmfase. De hack had namelijk ingrijpende gevolgen kunnen hebben... voor klanten van het bedrijf. Zo blijkt nu. Je Robert Bas, justitie- en veiligheidsspecialist. We hadden je gisteren hier met het nieuws. Het blijkt veel erger dan het was. Welke gevolgen had dit kunnen hebben? Ja, KPN geeft nu toe dat de gevolgen heel ingrijpend hadden kunnen zijn. De hackers hadden de mogelijkheid bijvoorbeeld om uh, al het internet en telefoonverkeer van klanten uh, stil te leggen. Bijvoorbeeld dat klanten geen 1 in 2 meer hadden kunnen bellen. Uh, dat komt omdat die hackers geslaagd waren... om het belangrijkste paswoord van die server in handen te krijgen. Ze hadden het gewoon helemaal zwart kunnen neerleggen. En zijn dit nou heel intelligente, handige hackers? Of was het vrij eenvoudig? Nou, dit zijn, we hebben contact met ze gelegd vandaag. Het gaat om een groepje hele jonge hackers. Uh, opvallend is dat ze... Eigenlijk heel verbaasd waren dat ze zo makkelijk in het computersysteem van KPN konden komen. Wat is er gebeurd? Uh, er zijn allerlei computerprogramma's. En je weet natuurlijk, uh, computerprogramma, daar zitten altijd foutjes in. Moet je hem updaten? Is het probleem opgelost? Dit is een beveiligingslek, wat die hackers hebben gebruikt uit 2006. Als KPN het programma had geüpdate regelmatig, had dit nooit kunnen plaatsvinden. En die hackers ja. waren dus uiterst verbaasd dat ze via een openstaande achterdeur het hele computersysteem door konden wandelen. Want ze gingen ervan uit dat die update er niet was. Op een gegeven moment Dachten ze, daarmee kunnen we iets doen? Nou ja, wat jonge hackers vaak proberen is gewoon even bij bedrijven kijken van, uh, zijn die systeem goed beveiligd? En iedereen weet, er zijn allerlei beveiligingslekken in het verleden vastgesteld. En daar probeer je gewoon op. En meestal kreeg je dan, nou je komt kom niet binnen. In dit geval, tot een enorme verbazing, stond die deur dus hartstikke open. Dat beveiligingslekken 2006 was door KPN niet gedicht. En tot verbazing ook bij KPN. In hoeverre vals, valt het bedrijf iets te verwijten? Nou ja, je kan natuurlijk het KPN verwijten... dat ze gewoon uh, de veiligheid niet op orde hadden. En dus dat ze dat uh, toeg hebben gestaan... dat hackers tot in de haarvaten... Zeg maar, het computersysteem konden komen. En je moet je voorstellen, daar zit alle klantgegevens... zaten erin, alle uh, privégegevens... tot en met bankrekeningnummers aan toe. Facturen, alles konden deze hackers gewoon inkijken. En KPN zegt... Uh, nou, we hebben niet geconstateerd dat zij die informatie hebben gekopieerd. Nou, we hebben contact gelegd met die hackers. Die zeggen, nou ja, we hebben wel degelijk 16 gigabyte... En dat is gaan uit. Het gaat om een ontzettende hoeveelheid informatie. Hebben ze dus wel degelijk gekopieerd. Jullie hebben contact gelegd met die hackers? Dat is via een tussenpersoon gegaan. En ja. om wat voor mensen gaat het dan? Nou, uh, zoals we nu het profiel zien... Uh, en er wordt ook uitgebreid ge gecheckt op allerlei uh, kanalen door deze jongens... gaat er om hele jonge jongens. Dus het gaat niet echt om doorgewinterde criminelen... Maar dan vraag je wel, wat doen ze met al, die, uh, met al die gegevens die ze gekopieerd hebben? Ja, dat is dus de grote vraag. We begrijpen wel dat ze enorm zijn geschrokken door alle publiciteit die nu komt. En je moet je voorstellen, KPN heeft ontzettend veel kosten moeten maken... nadat ze het uh, lek hebben ontdekt. Een week later zagen ze dat het lek er nog steeds was. Hebben Ze 100 man, 24 uur per dag, ingezet om... Uh, gegevens te kunnen kopiëren om veilig te stellen. Dat heeft ik ontzettend veel geld gekost. Dus ja, dat kan een enorme civiele claim gaan opleveren. En wat gaat justitie doen? Justitie doet ook onderzoek, hè, want computer inbreken dat is gewoon strafbaar. Uh, de, aanvankelijk was natuurlijk ook de angst van ja, het zijn het echt doorgewinterde criminelen die deze informatie willen gaan gebruiken, bijvoorbeeld om uh, uh, privacygegevens te misbruiken, om uh, uh, mensen te beroven van hun geld. Uh, nou ja, dat lijkt er dus niet aan de hand te zijn. Maar het is wel hartstikke strafbaar. Nog even over de gevolgen. Hadden ze het hele telefoonverkeer plat kunnen leggen? Ze hadden het hele, de hele server kunnen platleggen... omdat ze het moederpaswoord hadden. En uh, dat, dat is ook de reden dat de alarmfase rood is afgekondigd geweest... intern door de KPN. En dat geldt dan ook voor het alarmnummer 112. Op onze site uitgebreid verhaal over deze kwestie. NOS.nl. Robert Bas, dank je. Dan minister Schippers. Ze is niet tevreden over het alcoholbeleid van de regering. Het kabinet is bezig plannen om misbruik uh, terug te dringen, om plannen te maken. Maar voor Schippers gaat het niet ver genoeg. Daarom moeten nog dit voorjaar onder meer hulpverleners, horecagelegenheden en gemeenten om de tafel. Nou, Het idee is bij mij opgekomen doordat ik een aantal uh, groepen zorgverleners... de afgelopen periode heb gesproken... die steeds meer te maken hebben met de gevolgen van alcoholmisbruik. Ambulancebroeders die tegen mij zeggen... ja, we zijn eigenlijk een groot deel van onze tijd bezig... met dronken mensen van de straat af te plukken... en naar de spoedeisende hulp te brengen. De spoedeisende hulp die zegt... ja, eigenlijk is een groot deel van het werk dat wij doen op een uitgangsavond... dronken mensen uh, opvangen uh, en weer bij hun positieve brengen. Ja, dat vind ik dus zo. Zo'n zorgelijk probleem dat ik echt vind dat we moeten kijken... hoe we daar toch uh, verandering in kunnen brengen. Nu zijn er al allemaal maatregelen, of in voorbereiding, of ze zijn er al... om alcoholmisbruik in brede zin uh, tegen te gaan. Ja. Um, is dat dan nog niet voldoende? Het is een belangrijke stap. Het is een belangrijke stap dat we eindelijk eens wat strikter gaan handhaven als die wet door de eerste kamer komt. Die drank en horecawet stelt ook het bezit van uh, alcohol bij jongeren op de openbare weg uh, strafbaar. Uh, maar uh, ik trek mij het, de signalen uit de gezondheidszorg van de spoedeisende hulp en van de ambulancebroeders en andere hulpverleners echt uh, heel erg aan. Dus ik vind het zo'n groot maatschappelijk probleem dat het helemaal niet kwaad kan als we met z'n allen eens out of the box gaan denken uh, hoe we dit uh, probleem nog meer maar nu zitten daar mensen aan die rond de tafel en die hebben allemaal andere belangen. De sportkantine of een horecagelegenheid of een supermarkt die wil makkelijke alcohol verkopen en een politieagent bijvoorbeeld die heeft er last van dat alcoholmisbruik bij zijn werk uh, plaatsvindt. Uh, komt er dan wel uh, iets uit, denkt u? Ja, ik ben dat niet met u eens, want ik denk dat helemaal niemand baat heeft bij alcoholmisbruik. Want helemaal niemand wordt daar beter van. Het geeft een hoop ellende, het kost de samenleving hoop geld. Het eh, zorgt dat jonge kinderen in gevaarlijke situaties komen. Eh, dat ze hun gezondheid schaden. Dus wie heeft daar baat bij? Werkelijk helemaal niemand. Dus ik denk in tegenstelling tot wat u zegt... dat heel veel mensen juist bereid zijn om mee te denken... en bereid zijn om eh, nieuwe dingen naar voren te brengen. En als er nieuwe dingen uitkomen, misschien strengere maatregelen... dan zegt hij, nou, misschien wordt dat wel beleid. Ik hoop dat er uh, allerlei dingen uitkomen die een toevoeging zijn. Niet een herhaling van de afgelopen tien jaar, maar een toevoeging zijn. En uh, die zal ik zeker uh, oppakken, uiteraard. Al dus minister Schippers. Marcel Bril sprak met haar. Griekenland gaat flink meer bezuinigen. Dat hebben de Griekse regeringspartijen met elkaar afgesproken. In Brussel komen op dit moment de Europese ministers van Financiën bijeen... om de situatie in Griekenland te bespreken. Tijn Tijnsadé ving minister de Jager op. Minister De Jager, gaan jullie nu vanavond de handtekeningen zetten onder het vervolgnoodpakket van die 130 miljard voor Griekenland? Nou ja, dat moeten we natuurlijk nog zien. Dus ik ga nu naar binnen om, de, om te luisteren naar de trojka om precies te kijken wat hebben zij te vertellen, hoe ziet het programma eruit. Voor ons is natuurlijk duidelijk dat die schuldhoudbaarheid van Griekenland... en ook de bezuinigingen en hervormingen van Griekenland leidend zijn in onze beslissing. Dus we gaan daar nu naar kijken of het inderdaad voldoende is. Uh, U blijft zo te horen erg voorzichtig. Nou ja, ik heb ervaring inmiddels uh, dat, uh, dat je toch heel erg goed moet kijken... of alles daadwerkelijk ook wordt geïmplementeerd. En daarom willen we echt zien of het voldoet aan de eisen die wij hebben gesteld. Afgelopen dagen is de druk op Griekenland enorm opgevoerd. Heeft dat geholpen, denkt u? Als het inderdaad zo is dat ze de bocht hebben genomen, de draai hebben gemaakt... dat ze daadwerkelijk aan alle eisen van Europa voldoen... Ja, dan heeft misschien de druk die deze week heeft, uh, is opgebouwd geholpen... Maar dat moeten we eerst vandaag even goed bekijken of dat zo is. De nadruk ligt op bezuinigen en sparen. Intussen ligt de economie in Griekenland plat. En wordt het voor dat land wel heel moeilijk om weer mee te gaan doen op Europees niveau. Tot op heden is inderdaad de focus veel te sterk geweest alleen maar op bezuinigingen. En veel te weinig daarnaast ook op echte hervormingen van de arbeidsmarkt, van het overheidsapparaat... van het juridische systeem, van de, uh, de belasting ophalen. Dat is kennelijk heel politiek heel erg lastig in Griekenland. Nog moeilijker dan de bezuinigingen zelf. Maar ja, die, zijn wel, die hervormingen zijn echt noodzakelijk... om van Griekenland weer een land te maken wat kan, economisch kan gaan groeien. En dat is wat minister De Jager van Financiën op dit moment in Brussel aan het bespreken is. Straks. Vertrouwelijk overleg was er vanmiddag in Den Haag over Netcar. Johnson Hoker bij de ANWB. Hoe staat het ervoor om kwart over zes? Nou, de drukte neemt al af. 118 kilometer nog in totaal. Nog wel veel vertraging op de A4 naar Amsterdam. 12 kilometer tussen Leiden en Hoogmaat. En op de A12 in de richting Den Haag... daar staat nog 7 kilometer bij het klopend uh, gouden Aqueduct. Dat komt door een ongeluk, maar is, uh, de inmiddels zijn alle reizen ook weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Hoe moet het verder in Borren, waar sluiting dreigt van de autofabriek... omdat Mitsubishi heeft besloten daar geen auto's meer te maken? Valt er nog iets te redden? Is er nog wat te doen voor de medewerkers? Dat wilde de Tweede Kamer graag weten van minister Verhagen van Economische Zaken... en van minister Kamp van Sociale Zaken. Dat was achter gesloten deuren. Peter Blok stond op de uitkijk. Minister Kamp van Sociale Zaken, u heeft net gesproken met de Kamer. Geheim overleg over NETCAR. Wat kunt u nog voor de medewerkers van NETCAR doen? Wat daar zal gaan gebeuren, dat moeten we afwachten. Het besluit van Mitsubishi is bekend geworden. Hoe, hoe dat precies geconcretiseerd zal worden en op welke termijn, dat moeten we afwachten. Het is natuurlijk zo dat iedereen zich erop voorbereidt van wat de ontwikkelingen zouden kunnen zijn... en wat we kunnen gaan doen om de mensen daar zoveel mogelijk tegemoet te komen... Dat zijn we aan het inventariseren. Dat gebeurt ter plaatse door de huidige directie van Netka. Het bedrijf blijft dit jaar nog produceren en het jaar is nog lang. Mijn collega van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... is ook bezig om te kijken welke mogelijke alternatieven er in beeld kunnen komen. Van mijn kant bereid ik me er natuurlijk ook op voor... dat als daar een aantal mensen zonder werk komt te zitten... hoe kun je daar dan weer op reageren? En daar is het voorbereidende werk en het overleg overgaande. Maar in Limburg, de werkeloosheid is daar al heel hoog. Geeft dat u bijzondere aandacht? Ja, maar Limburg is ook een gebied waar een goed vestigingsklimaat is. Na Amsterdam is het zelfs het beste vestigingsklimaat van Nederland. Bovendien is het zo dat uh, mensen met een technische achtergrond... dat die uh, goed op de arbeidsmarkt uh, liggen, zelfs op dit moment... Um, en er komt natuurlijk ook weer een tijd dat het de economie weer gaat aantrekken. Aan uh, de andere kant is het zo dat de mensen bij Netcar een wat hogere leeftijd hebben uh, gemiddeld. Dus hoe dat nu precies uit uh, gaat pakken als die ontslagen daar eenmaal zouden vallen. Wat we natuurlijk um, uh, proberen uh, te beïnvloeden in positieve zin. Hoe dat precies gaat uitpakken, uh, daar kan ik niet op vooruit lopen. Die medewerkers die gaan met de kater het weekend in, want het is allemaal nog onzeker of er nog een overnamekandidaat komt en ook hoe hun toekomst eruit ziet. Ja, tuurlijk gaan die mensen met de kater het weekend in. Het is een prachtig mooi bedrijf daar in Born. Um, het bedrijf had vroeger veel meer mensen aan het werk dan er nu werken, maar de mensen die werkten daar keihard en die leverden een goed product. En het was een goed draaiend bedrijf en het is uh, bijzonder zuur voor hen dat dat nu uh, uh, bij Mitsubishi niet verlengd gaat worden. U gaat er alles aan doen om die mensen aan het werk te houden. Misschien daar, misschien elders. Nou, iedereen die erbij betrokken is, die probeert die dingen te doen... die het voor die mensen kan verbeteren... ten opzichte van de huidige negatieve verwachtingen... en in welke vorm dat dan gegoten gaat worden. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat iedereen, de gemeente, de provincie... en natuurlijk ook de, de Rijksoverheid... maar zeker ook de, degene die voor het bedrijf verantwoordelijk is... Mitsubishi Netka... dat die zich samen zullen moeten inspannen... om de mensen die getroffen worden... om die zoveel mogelijk tegemoet te komen. Minister Kamp van Sociale Zaken, zijn collega minister Verhagen van, van Economische Zaken gaat binnenkort naar Japan om met Mitsubishi te praten over het personeel in Born. De NV Ajax moet op een zoek naar een nieuwe raad van commissarissen. De huidige commissarissen hebben de eer aan zichzelf gehouden. Dat komt allemaal voort uit die benoeming van Van Gaal Buiten om... waar de rechter een streep doorzette deze week. Ajax is weer terug bij af. We praten daarover met David Tomic. Die is econoom bij de Vereniging van Effectenbezitters. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u het ooit eerder meegemaakt dat binnen een beursgenoteerd bedrijf... In één jaar twee keer de raad van commissarissen is opgestapt. Nee, dat, is, uh, dat kun je met recht een uh, unicum noemen. En uh, ja, Ajax is kampioen geworden vorig jaar. Maar uh, ja, eigenlijk zijn ze toch vooral kampioen in slecht bestuur uh, gebleken, helaas. En wie heeft het dan nu voor het zeggen, nu zij weggaan? Op dit moment is nog steeds uh, deze raad van commissarissen wel, uh, ja, zeg maar, commissaris. Waarnemend commissaris, als het ware. Dus ze mogen nog op de winkel passen. Moeten ze ook, totdat er een nieuwe troep, uh, een nieuwe ploeg uh, komt. Troep. Uh, ja, inderdaad. Troepen bedoelt u? <laughs> Troepen komen. Um, en op dat moment moeten de nieuwe mensen weer worden benoemd door de aandeelhouders. En dat is ook formeel het moment waarop deze uh, groep van Den Haven uh, definitief weg is. Dus de aandeelhouders benoemen die nieuwe commissarissen. Daar ja. gaat de groep Den Haven-Kruif helemaal niet meer over. Uh, uh, uh, nee, die gaan er niet meer over. Ze zullen wel tijdens die aandeelhoudersvergadering uh, aanwezig zijn. En uh, de vergadering waarschijnlijk ook wel uh, leiden. Maar ze hebben verder geen of nauwelijks invloed op... Uh over de mensen die uh, zullen worden voorgedragen als nieuwe commissarissen. Oké, okay. en, en wat als de partijen uh, er niet uitkomen... en er geen goede nieuwe kandidaten worden gevonden? Ja, dat is natuurlijk een, uh, ja, een situatie die je niet helemaal moet uitsluiten. Met Want deze... wie wil zijn vingers er nog aan branden? Dat is de vraag nu. Um, laat ik zeggen, de, de bestuursraad als, als groot aandeelhouder van Ajax... die is al enige weken, zoals wij begrijpen, bezig met het, het zoeken naar nieuwe, nieuwe kandidaten. Omdat dit vertrek al wel verwacht was... Uh, dus daar moeten inderdaad mensen zijn die, uh, die ja, de, de taak nog uh, willen gaan vervullen. Als dat niet heel snel komt, dan is gewoon deze oude raad van commissarissen uh, wel uh, aanwezig. Past op de winkel, kan geen echte grote beslissingen meenemen, dat niet. Uh, maar het moet natuurlijk niet te lang duren. Want Ajax is, uh, is, uh, heeft een uh, directievoorzitter vorig jaar zien vertrekken, Rick van de Boog. Uh, de hele raad van commissarissen trad af vorig jaar. Nou, dat is er nu nog een keer, uh, is nu nog een keer gebeurd. En dan, uh, ja, dat moet zo snel mogelijk uh, tot een eind worden gebracht. Want het heet macht, dat in... machtsvacuum is nu wel uh, compleet. En heet dat in juridische termen onbehoorlijk bestuur? Uh, ja, dat is een, een, een, een zwaar beladen juridische term. Maar laat ik zeggen, um, het, het is op dit moment wel. Uh, het het er wel aan, zou en je kan, kunnen zeggen. En kan dan de VEB, uw club, een rol spelen namens de aandeelhouders. om hier iets aan te doen? Nou, wij zullen, uh, dat sluit ik niet uit. Uh, wel met Ajax in contract, uh, contact treden over deze situatie. Ja, wat gaat hij uh, doen dan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 Nou, als aanbelhouder eh, zou je ook nog eh, naar de rechter kunnen stappen. Maar ik zeg er wel direct bij dat dat niet een stap is waar wij nu aan denken. Want wat zou die rechter dan moeten doen? Die moet dan nieuwe bestuurders aanstellen. Nou, dat, bestuurders waarschijnlijk niet. En dan zou je het misschien over de Raad van Commissarissen hebben. Maar dat is nu, eh, ja, dat is nu niet aan de orde. Kijk, als de, de aandeelhoudersvergadering morgen door zou zijn gegaan... dan zouden ze daar wellicht zijn ontslagen, de Raad van Commissarissen. En dan was het wel als automatisme de ondernemingskamer eh, van het gerechtshof in Amsterdam die nieuwe commissaris had moeten benoemen. Dat is nu niet meer aan de orde... aangezien de commissarissen zelf, uh, vrijwillig zijn ja. afgetreden vandaag. Maar, uh, maar ja, zoals ik al zei, de uh, het machtsfacum moet snel ten einde. Sterkte met deze brein, meneer ja, Tomic. Dank u. <laughs> Hartelijk dank. Econo econoom bij de Vereniging van Effectenbezitters. Het PVV-meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen is onverantwoord. Dat zei werkgeversvoorman Bernard Wintjes vanmiddag op een bijeenkomst in Den Haag. Het leidt tot xenofobie, vindt Wintjes. Ook het veto van Nederland tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengengebied in Europa is volgens hem onverantwoord. We zeer dat Nederland als enige land een vetorecht hier tegen, zijn vetorecht hiervoor gebruikt heeft en nee heeft gezegd. Slecht voor de relatie met Roemenië. Nederland is verreweg de grootste investeerder in Roemenië. Er zijn zeer grote Nederlandse bedrijven actief daar. Dus we zijn hier uh, erg teleurgesteld over. En wat vindt u daar dan van? Het is gewoon slecht. Het past niet bij Nederland. Nederland is een land dat altijd open grenzen heeft gehad. Nederland leeft van internationale handel. Nederland heeft heel veel bedrijven in Roemenië. Uh, Roemenië is natuurlijk nog niet volwaardig uh, in staat om aan alle anticorruptieregelingen van Europa te voldoen. Ze zijn hard op weg. Maar deze kleine stap, die door alle andere 26 landen van Europa toegejuicht worden, moet Nederland niet blokkeren. Onverantwoord? Het woord onverantwoord is zwaar, maar in ieder geval slecht voor de Nederlandse economie. U gebruikt het hier op een bijeenkomst juist wel? Ja, dat was een besloten bijeenkomst. Nu praat ik voor de radio. <laughs> Het klinkt een beetje alsof u ook niet ervoor bent dat een politieke partij, de PVV om precies te zijn, nu een meldpunt heeft geopend voor uh, klachten over Oost-Europeanen in Nederland. Ja, wat mij waar zit is het volgende. We hebben ruim 350.000 Oost-Europeanen inmiddels in Nederland. Ze zijn zeer actief, doen goed werk voor Nederland, dragen bij tot de economische groei betalen keurig hun belastingen. Natuurlijk zijn er mensen bij die te veel drinken, maar ga ze het weekend kijken in de buurt van de stadia, wat daar allemaal gedronken wordt. Dus gedurende zijn de dus mensen minder goed. Goed gedragen. Maar laten we dan een lijst bijhouden van Nederlanders ook die zich minder goed gedragen. Worden ze gedemoniseerd? Het is een vorm van stigmatisering waar ik niet van hou. Is het achterliggende probleem niet dat Nederlandse werkgevers, waar u de voorman van bent, te weinig Nederlandse werklozen in dienst nemen? Als dit kabinet dat wenst, en ze wensen dat, zullen ze druk uit moeten oefenen. Dan zullen ze moeten zorgen dat die mensen die wel zouden kunnen werken, maar op een of andere niet willen werken... door die gedwongen wordt te werken. Er zijn pogingen geweest in, in het Westland, in Limburg. En altijd bleek weer dat een groot deel van deze mensen gewoon afhaakte en dat er geen sancties uitgeoefend werden. Laten we dat nou eens met elkaar aangepakken. Maar laten we ook respect hebben voor onze werknemers... die goed werk verrichten uit Oost-Europese landen. Is dat navelstaren van de Nederlandse politiek? Ja, het leidt bij tot, tot, tot een, uh, een xenofobie, tot angst voor vreemdelingen... waar we niets aan hebben in het open land. Werkgeversvoorzitter Bernhard Wientjes in gesprek met verslaggever Wilco Pan. We keren nog even terug naar Griekenland. Daar is na weken van onderhandelingen dus vandaag een akkoord gesloten over een nieuw bezuinigingspakket. In Athene hopen ze dat door dit akkoord Europa zal instemmen met het nieuwe reddingspakket van 130 miljard euro. Dat is nodig omdat Griekenland anders in maart zo mogelijk iets later failliet gaat. Connie Kees, onze correspondent in Athene. Connie. Niet alle details waren nog bekend toen we jou eerder spraken. Zijn er inmiddels wel wat politieke reacties op dit bezuinigingsakkoord? Dan op hoofdlijnen. Ja, precies. Nou, de, de, de algemene reacties van uh, zeg maar de communistische partij en de linkse partijen zijn uh, zoals uh, te verwachten negatief. Uh, en uh, ja, inmiddels hebben de vakbonden ook uh, stakingen aangekondigd. En verder is uh, een onderminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die heeft inmiddels al ontslag genomen. Is dat opstappen een voorbode van meer politieke onrust? Dat zou kunnen. De, deze Kuts, Kutsukos is een oud vakbondsleider. Hij is lid van de PASOK. Uh, hij was vroeger leider van de ambtenarenbond. En dat is een van de bonden die voor dit weekend... de staking en protesten hebben aangekondigd. En er zijn inmiddels al meer uh, ja, parlementsleden van de socialistische partij... die hebben gezegd dat ze niet gaan stemmen voor als ze zeggen, deze pijnlijke maatregelen die uh, de Grieken treffen. Uh, dus ik denk dat er nog wel meer uh, berichten komen over parlementsleden... Die, uh, die niet gaan instemmen met deze overeenkomst. En als deze vakmondsman in de regering opstapt... gaat dat dan overslaan ook op, uh, op de straten, op de mensen in Athene, in Griekenland... die hier ook geen genoegen mee zullen nemen? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik, ik verwacht wel de komende dagen ja, sociale onrust. Want uh, de Grieken zijn uh, aan de ene kant zijn ze, uh, opgelucht... maar aan de andere kant uh, zijn er natuurlijk ook de vakbonden... Die, uh, die de mensen oproepen om de straat op te gaan... om te protesteren tegen, tegen deze maatregelen. En dat staat dan los van wat er in Brussel wordt besloten. In Athene, Connie Keeser, dank en daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 journaal van donderdag 9 februari. Tim en ik wensen u een goede avond en we gaan naar Joost Eerdmans met Avondspits. Straks Joost. Hallo In de avondspits gaan we het hebben over wat Hans Wiegel destijds zei. Je hoorde hem gisteravond trouwens ook in de avondspits. Toen hadden we het nog over de toch? Dat lijkt alweer heel lang geleden. Maar vroeger zei hij als commissaris van de koningin in Friesland... het is een baan, het, commissariaat, het commissarischap van de koningin, met veel vrije tijd. En dat is ook te merken, want een hoop commissarissen... die rollen nu over elkaar heen met het aantal bijbaantjes. En de inkomsten daarvan zijn soms zo hoog... dat een aantal met gemak de, de twee keer de norm kunnen halen. En minister Spies van Middelland Zaken, die overigens zelf Gedeputeerde was in Zuid-Holland en dicht bij het vuur zat uh, naast Jan Fransen. Die gaat nu ingrijpen. Ik denk dat dat terecht is. En ik stel daarom dat de commissaris der Koningin geen commissaris der bijbanen mag zijn. Dat wil ik van u horen, of u daarmee eens kunt zijn. U kunt bellen op 0811-21. Ik spreek onder andere met Kamerlid Pierre Heijnen, die het daarmee eens is. Hij is van de PVDA en sp statenlid uh, Bart Vermeulen uit Zuid-Holland... die overigens gaat over de herbenoeming van Jan Frans als commissaris... die onder vuur ligt vanwege zijn bijbaantjes. Wat vindt u? Moet een commissaris de koningin veel bijbanen hebben... voor zijn netwerk of is dat pertinent niet de bedoeling? 0800 1121 kunt u bellen, de lijnen staan nu open. Kunt ook gaan twitteren op hashtag WNL, hashtag Eerdmans, en dan komen de tweets hier binnen. We gaan elkaar spreken in avondspits, zo direct, direct na het NOS Journaal. Tot zo.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 Op veel plaatsen in het land klaart het inmiddels breed op. Het wordt helder en vannacht gaat het weer stevig vriezen. Min 7 tot lokaal zelfs min 10 graden. Dat betekent dat we opnieuw hier en daar strenge vorst gaan krijgen. Morgen dan een dag met veel zonneschijn. Vriezend winterweer, want het kwik blijft onder nul. Min 3 is de maximumtemperatuur. Voor het gevoel is het misschien iets kouder... omdat er nog wel een matige oostenwind staat. Ook zaterdag nog een nacht met strenge vorst en overdag min 3. Veel zon, maar wel wat minder wind. Dat betekent dat het echt een prachtige winterdag wordt. Zondag gaat het langzaamaan veranderen. Dan komt er meer bewolking. In de loop van de dag loopt de temperatuur geleidelijk op... naar rond het vriespunt. En na het weekend gaat het dan echt dooien... met van tijd tot tijd wat winterse neerslag. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met het laatste restje files op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leids en de 8 kilometer. De A12, Utrecht naar Arnhem, 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat tussen knooppunt Klaarverpolder en Randweg Dordrecht 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits. Joost Eerdmans. Commissaris der Koningen moet geen koning der Bijbaan worden. Hele goedenavond, dit is Avondspits van WNL, uw opinieradio radio op Radio 1. En uw mening telt weer mee tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. De baan van commissaris der Koningin lijkt soms wel een bijbaan. Naast talrijke hoofdfuncties, zoals het besturen van een kappersorganisatie... of de vereniging van beveiligingsbedrijven. De absolute bijkluskampioen in provincieland... is commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, Jan Fransen... met 14 betaalde bijbanen. Zijn herbenoeming in mei staat op de tocht vanwege dat recordaantal bijklussen... die hem een bonus opleveren van 150.000 euro per jaar. In totaal verdient hij dus bijna twee keer de norm. Eerder kwam ook de CDK van Utrecht... ...in opspraak vanwege zijn bijfuncties. En net als bij Fransen was er ook gedoe over het gebruik van de dienstauto... ...waarmee de commissarissen naar hun bijbaantjes gereden worden... ...tot in de weekenden toe. Wanneer worden die provincies eens samengevoegd tot drie landsdelen? Dat lijkt me een goed plan, want blijkbaar verveelt men zich. Als ze hun baan serieus nemen, dan richten ze zich op hun provincie... ...en vooruit een enkele nevenfunctie. Maar wat er nu gebeurt, dat gaat nergens over. De CDK moet geen commissaris der bijbaan worden wel WNL 0800 1121. Ja, politieke onrust dus in Den Haag. Bijna alle fracties daar vinden dat het moet een keer afgelopen zijn... met het gigantische aantal bijbanen... wat die commissarissen der Koningin aan het opbouwen zijn. Zegt u van nou, dat is juist heel goed en gunstig voor de provincie... want ze bouwen netwerk op, ze, ze weten er de juiste dingen mee te bereiken... laat ze maar met de dienstauto daar naartoe gaan. Of zegt u, wat een onzin, verveelt men zich soms... Uh, wat doet men? Gaat men, uh, gaat men uh, zich anders maar eens uh, een ander baantje zoeken? Want het, het werk als commissaris moet voorop staan. U kunt bellen 0800 1121 of Twitter via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. En er komt zo een debat met Pierre Heijnen. Hij is. Uh Lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En we gaan later ook met iemand uit het bedrijfsleven spreken hoe het daar werkt, dat netwerken. Net en tot slot ook de, het statenlid uit Zuid-Holland. En zij heet. Of dat is Bart Vermeulen. En uiteindelijk kunnen we daarmee uh, de bal rondspelen in Avondspits 0811-21. Laat ik eens kijken wie er als eerste speelde. Dat was Liesbeth Meijer. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Hallo. Hoi. Um, ik ben het eens met de stelling. Um... Ja, eigenlijk uh, toen ik het hoorde, ik ja. vond het eigenlijk schandalig en ik hoop van harte dat mijn naamgenoot uh, Lisbeth, Lisbeth Fries in dit geval, ja. het echt helemaal uh, openbaar maakt en, uh, en er zo voor gaat zorgen dat, het, dat, dat de namen ook bekend worden. Want ik vind het, ja. als je dit, dit soort dingen hoort en, en mensen worden gewoon, gewoon, gewoon ontslagen, mensen die gewoon dag en nacht keihard werken met een, met een minimumloon en... En, die, en, dat, en dat netwerken, ja, dat is netwerken om elkaar uh, deze posities ja. uh, uh, te blijven ja, geven. Ja, het is netwerken. Ik, ja. hoop, ik hoop van harte dat ze het echt openbaar maken en ja. dat, dat, dat, dat ministers, in dit geval Spies, echt um, werk van maken. Oké. Okay. Lisbeth Liesbeth Meijer, dank je zeer. Helder geluid. Overigens, dat openbaar maken is ook inderdaad nog een punt. Credits voor Elsevier. Die heeft veel onderzoek gedaan al eerder en dit jaar weer naar de bijbanen van de commissaris der Koningin. En stuitte inderdaad op heel veel bijbanen met hoge inkomsten. Maar sommigen zeggen, ik vertel het jullie niet. Ik laat niemand iets weten. Dat is van mij. En ik, ik kom er gewoon niet mee naar buiten. Dat is dan ook nog eens een puntje. Peter van der Besselaar die twittert, een CDK die vrije tijd steekt in aandacht voor mensen kan de kloof juist verkleinen. Uh, Parasodobelen zegt uh, volgens Mei hebben ze allemaal last van een karpaal-tunnelsyndroom. Weg met die zakkenvuller, dat is duidelijk een, een voorstander. Krimpen op zijn smaalst, die zegt... Eerdmans voorlopig betalen we 42% opcenten op de wegenbelasting. Schandalige inhaligheid van de provincie. Weg met alle provincie. die gaat weer een, een stapje verder. Um, u kunt het ook doen via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Twittert u mee over mijn stellingname dat ik zeg... Commissaris der Koningin, die moet geen koning der bijbaan worden. Nu aan de telefoon is Pierre Heijnen, Kamerlid voor de PvdA. Goedenavond, Pierre. Goedenavond. Hey, hallo. Uh, zelf over, ook uit afkomstig uit het lokale bestuur, hè? Uh, gemeente Den Haag was je wethouder. Dus je kent ja. het klappen van de zweep. Waar ja. komen nou al die bijbanen bij die commissarissen vandaan? Ja, ik weet wel hoe ze eraan komen, maar waarom hebben ze zoveel bijbanen? Is dat een jacht op geld? Naar geld? Geen of Ik heb Geen idee, want er zijn hè, commissarissen die volgens mij geen of bijna geen bijbanen hebben. Uh, en er zijn er eens een aantal commissarissen dat daar heel veel heeft. Ja. En ja, dat moet je aan hen zelf eh, vragen. Wat ik wel weet is dat we vorig jaar een wet hebben aangenomen... dat ze iedere bijbaan moeten melden bij de provinciale staten. Dat die dus ook ja of nee daartegen kunnen zeggen. En dat het meerdere van, ik meen, 14.000 euro... moet worden afgestort Tot. in de provinciekas of gemeentekas... Als het gaat om burgemeester. Maar dat geldt alleen voor de, de zeg maar, nieuwe gevallen nieuwe. na 2010. Precies. Hè? Ja, precies. precies. En, niet, dus... en, niet, en niet voor de oude die ja. er al zaten. Ja. En dat gat gaan we nu dichten. En uh, op mijn voorstel bleek gisteren dat de hele Kamer het er eigenlijk mee eens was. Ja, dat is super. Maar geldt dat dan ook voor iemand die herbenoemd wordt? Zoals Jan Fransen. Valt hij dan onder de nieuwe gevallen of onder de oude gevallen? Ah ja, Jan Fransen wordt herbenoemd en dan is hij een oud geval, zou je kunnen oh. zeggen. Dus dan zou hij nog recht hebben op al die vergoedingen... en niet hoeven af te dragen aan de provincie... En dat is nou precies het gat wat we willen dichten. En dat ja. kan op twee manieren. Door te zeggen, bij herbenoeming gelden de nieuwe regels. Of bij het aanvaarden van een nieuwe functie ja. gelden de nieuwe regels. Want ja, als het goed is, commissariaten lopen ook daar vier of acht jaar af. Precies, maar Pierre, dan moet je erg opschieten. Wil je de koning van de bijbanen eh, nog tegenhouden? Want die is natuurlijk zo herbenoemd. En dan, dan is het een oud geval, zeg je. Dus dan valt hij ja, op de maar oude goed, regels. Ik ben... Ik ben uh, wat minder dan, dan u op uw programma uit op uh, Jantje of Pietje. Mij gaat het om de regels. Uh, ja. En die gaan we nu uh, beter maken. Nou, we zijn ook niet op Jantje of Pietje uit. Maar het gaat meer om mijn. Ik heb ook in de centrale stelling geen namen staan. Maar wat vind je nee. van, van het feit dat dit zo uit de hand loopt? Is het nou een. Is het dan... nou, dat is te gek. Ja. Dat is te gek. Ik bedoel, de, de burgemeesterschap van een gemeente. of een commissaris van een provincie. dan is een hoofdpaan. En daar ja. krijg je heel goed salaris voor. En daar hoef je dus echt niks bij te verdienen. Dat is flauwekul. Dat mensen met een minimumloon moeten bijverdienen is al erg genoeg. Eh, maar het wordt nog erger als mensen met een heel dik salaris ook nog gaan zitten bijverdienen. Ja, dat Want, is niet de bedoeling. Waar is die balkennorm dan inderdaad nog voor? Kijk, precies. Eh, nou ja, dus, maar wat wel gunstig is, is dat commissarissen en burgemeesters zich niet opsluiten in hun provincie- en gemeentehuizen, maar ook een beetje de maatschappij rondkijken. Dus voor mm -hmm. uh, uh, goede doelen, maatschappelijke opvang of zorg... Of Onderwijs, in het toezicht ja, ze moeten hun netwerk in stand houden. Dat geloof ik ook. Maar het, het betaalde, de betaalde bijklussen... Dat, en met de diensthoud enzovoort... dat, ja. vind, dat vind jullie, vinden jullie te ver gaan. Nee. Nou, goed werk. Ik Zeker. Ik... Nou, als partij van arbeid ja. zou ik zeggen... van ook geen bijbanen in bedrijven. Dus winstbeogen de instellingen. Ja, ja. Dat sowieso niet. Nou, jullie zijn flink bezig, Pierre. Maar het punt is wel dat jullie de Kamer overtuigd hebben. nou nog die provinciebestuurders natuurlijk. En ook uh, jullie collega's, denk ik, daar. Dat lijkt me van belang om het zaakje helemaal... Uh, om schip te maken. Pierre Heijnen hoort u van de PvdA Tweede Kamer. Zeer bedankt... voor voor je bijdrage, Pierre, aan avondspits. Occupy krijgt ook een hele nieuwe betekenis, denk ik zo, met, met al die bijbanen van de commissaris de Koningin. Wat vindt u? Uh, commissaris de Koningin moet geen commissaris der bijbaan worden. Sjoerd van der Werf belt in naar 0800 1121. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar. Nou, ik ben het uh, helemaal eens met die stelling. En ik vraag mij ook af dat als een uh, man als commissaris zoveel tijd heeft... ...dat het dan niet beter in plaats van een hoofdtaak een, uh, een soort bijtaak kan worden van iemand anders. Ja. Als je schijnbaar zoveel tijd hebt, dan, uh, dan kan de functie ook wel veranderd worden. Ja, offshore, het zijn workaholics die s'nachts werken en, en, en, en gewoon veel meer aankunnen dan jij en ik samen. <laughs> ja, dat vraag ik me af, want ik werk me ook helemaal op schontes En daarnaast uh, zit ik uh, in een toneelvereniging en weet ik veel wat allemaal. Ik weet hoeveel tijd het opneemt. Als een beste man nog 14 baantjes naast kan hebben, hallo... Ja. Het is veel. Het is gewoon veel. Ik vraag het me ook af hoe ze doen. Sjoerd, bedankt. Uh, Henk Mulder, die twittert... Eerdmans, niet eens met je stelling. De CDK moet bijbaan hebben... zodat ze niet in de Ivoren-toren blijven zitten. Nou, of dat betaald moet worden, is dan vervolgens wel de vraag die ik wil stellen. Edward Prins zegt mij eens... de kans op belangafstrengeling is groot bij te veel commissariaten. En André de Groot, die twittert op hashtag WNL, hashtag Eerdmans voor netwerk... hoeft toch niet betaald te worden. Het kan ook zonder betaling. We gaan zo kijken hoe het in het bedrijfsleven werkt. Eerst laat ik u nog eens even aan het woord, want er komt veel binnen... Sander Koolman, goedenavond. Goedenavond. Ja, zeg het maar hoor. Ik ben het uh, uh, niet eens met de stelling, omdat ik vind dat uh, nevenfuncties uh, uh, een nuttige functie kunnen vervullen. Ik ben alleen tegen het vergoeden daarvan. Dus op het moment dat er geen vergoeding is, dat dus hij alle vergoeding moet overdragen, niet, niet 14.000 euro, maar uh, gelijk de eerste euro wordt overgedragen naar de Provinciale Staten, op dat moment dan kan die meneer of mevrouw, die commissaris, een mooie afweging maken... zonder dat hij daarin geleid wordt door financiële... Dus maar ik... dat ben ik wel met je eens. Maar zou je niet moeten zeggen, Sander, dat ook de inhoud wil... als je bij de kappersorganisatie veel werk doet... het kan me nauwelijks voorstellen dat het nou heel goed is voor de provincie. Zou je daar niet ook de lat moeten leggen? Van jongens, wat voegt iets toe voor onze provincie, hè, voor de commissaris... dan voor hemzelf? Ik vermoed dat op het moment dat u er geen euro aan overhoudt... ...dat het aantal bijbaantjes snel ja. zal afnemen... ...omdat de toegevoegde waarde van de provincie dan ineens heel klein zal blijken. Ja. Maar dat kan ik op deze positie niet goed beoordelen. Ja. Dat laat ik graag aan de commissaris over. Nou, dat vind ik wel een verstandige opmerking. Ik denk dat je daar ook wel gelijk in hebt, uh, Sander. Uh, Roel de Ruiter, goedenavond. Goedenavond, ik ben het volledig eens met de stelling. Uh, als het een halve baan is, dan moet die ook alle betaald worden. Maar meneer Eertmans, u bent wethouder en u bent presentator. Ja, ja, word ja, niet ook bij en ik dacht dat een wethouder in uw gemeente ook wel een salaris heeft. waar ja. van kan leven. je hebt een goede vraag gesteld, uiteraard verwacht ik die ook wel. Ik ben namelijk part-time wethouder. Misschien dat dat een boel verklaart, ook met opzet. Ja, maar, maar, maar, maar nou, nee, het ma maar, maakt niet uit. Dat en, maakt het wel uit. Ik, ik, dat maakt niet uit, want u kunt ook uh, uit uw relatie willen vergroten door van WNL. Uh, Daar heb ik hele duidelijke afspraken over gemaakt, meneer. Want ik heb gezegd, alles wat met Kapel aan de IJssel te maken heeft, dat gebruik ik niet in mijn programma ja, dan, en precies andersom. Gaat, Nee, het gaat om hetzelfde principe namelijk dat hij ook uh, uw positie werd graag door, offer, uh, door uh, presentator te worden. Zodat u misschien als je geen wethouder mee bent volledig in dienst kunt komen van, van WNL. Nou, ik ben niet in dienst van WNL, dat kan ik u ook vertellen. Dus dat, dat klopt dan niet, maar ik nee, denk... Maar die, verdient, die verdient gewoon bij, net zoals de commissaris ook bij. Nee, nee, het verschil is dat een commissaris fulltime in dienst is voor de provincie. En in die tijd van zijn fulltime werkverschaffing uh, gaat hij die, die bijbanen doen. Dat is een totaal ja, anders nee. dan ik die het in mijn vrije tijd doet. Ja. Meneer, ik vind het een beetje dubbele een beetje bloemeraal wat hier nou zit. Nou, ik vind het nogal spijkers op, op heel laag waterrol. En ik ben het er ook niet mee eens. Mark Schurink zegt: Wenen, uh, als de kwaliteit van hun werk goed is, dan kan het toch geen kwaad. Laat ze verantwoording afleggen op dat waarvoor ze betaald worden. Toon Nijsen, die zegt: Onbetaald prima. Betaald alleen met toestemming van twee derde meerderheid van de provinciale staten. Totaal niet meer dan 200 uur per jaar. Nou, er zit ook iets in. Harm zegt bijbanen geen probleem... in die een vergoeding ten goede komt aan de provincie. En Casper die twittert alleen al vanwege... bestuurlijke openbaarheid en integriteit, kan dit inderdaad niet. Wat vindt u? Commissaris der Koningin moet geen koning der bijbaan worden. Daar discussiëren we hier op Radio 1 over in avondspits 0800 1121. Aan de lijn nu Suzanne Stolten. Goedenavond, Suzanne. Goedenavond. Ja, jij bent voorzitter van de directeur, of jij bent voorzitter en directeur van Nederlandse Verenigingen van Commissarissen. En dan hebben we het over andere commissarissen, namelijk die in het bedrijfsleven. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ik wil wel even iets rechtzetten. Ik ben ja. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Directeuren en Commissarissen. Dus het is net iets anders. Toch wel, wat breder, inderdaad. Is dat trouwens een fulltime ja. betrekking? Nee. Oké, okay, dus je mag er ook dingen bij doen. Um, is, dat, is dat belangrijk en goed voor je netwerk? Als je in het bedrijfsleven zit en je, en je hangt allerlei uh, in, in, in, in raden van commissarissen? Nou dat zou kunnen, dat hangt heel erg af van uh, welke tak van sport je doet en uh, uh, wat je doelstellingen zijn. Dat kan zijn dat het voor het netwerk interessant is, dat kan ook zijn dat een bestuurder vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf uh, uh, een commissariaat aanvaardt in een uh, culturele instelling... die tegenwoordig bedrijfsmatiger moet functioneren. Dus er zijn uh, tal van redenen te bedenken dat het wel nuttig zou kunnen zijn. Ja. Snapt u de politieke onrust uh, in het land van de, de commissarissen der Koningin... dat ze te veel bijklussen en zich niet meer op hun hoofdtaak richten? Snapt u, snapt u dat vanuit het bedrijfsleven? Nou ja, overal waar te voor staat is natuurlijk gewoon... dat woord normatief en dat is sowieso niet goed lijkt mij... Hmm. Uh, ik denk dat het een, een, een inschatting is uh, afhankelijk van uh, ja, wat de activiteiten zijn in hoeverre ze ten goede komen aan, aan uh, de onderneming of de organisatie waarvoor je werkt. Dus er zijn, ja, zijn allerlei overwegingen. Ik denk dat je dat niet over één kam kunt scheren. Nee, maar de, die, die, die gevoeligheid ligt natuurlijk ook vanwege de kosten en, de, en, de, en de, de, hetgeen men binnen binnenbrengt. Dan verdient men bijna meer aan het commissariaat, zeg maar, zeg maar de bijbaan, dan aan de hoofdfunctie. Zie je dat ook vaak in het bedrijfsleven terug, dat mensen meer verdienen met hun bijbaan? Nee, wij hebben daar uh, uh, met z'n allen in de afgelopen jaren aardig wat afspraken gemaakt. En wat je ziet is A, uh, uh, ja, amendement Eergang, uh, een bestuurder van een groot bedrijf mag niet meer dan twee commissariaten bij een ander bedrijf, bij een, bij een andere grote onderneming hebben. Dus daar is al uh, uh, enige beperking op gelegd. En daarnaast is het zo dat de Raad van Commissarissen ...altijd besluit of die bestuurder inderdaad die bijbaan kan uh, yep. aanvaarden... Yep. ...en in hoeverre dat nuttig is voor het belang van de onderneming. Oké, okay. Suzanne Stolten, daar laten we het even bij. Je bent dus van de Vereniging van Commissaris en Directeuren. Zeer bedankt voor je bijdrage in Avondspit. Spasso zegt nog een keer, dan nemen ze bijbanen pro deo uit adhesie en solidariteit... ...met de burgers en Peter Klein die twittert Eerdmans vreemd... ...dat Heine wel een wantoestand wil aanpakken, maar niet voor de oude gevallen kan toch een voorwaarde voor herbenoeming zijn. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Maar blijkbaar willen ze daar ook aan werken. We gaan eens kijken wat u ervan vindt. Nico van de Bent uit Weert. Goedenavond, Nico. Hallo met Nico. Ja, zeg het maar, Nico. Joost, heel vaak ben ik het met jou oneens. Dat weet je, want we hebben elkaar een paar keer gesproken. Maar deze keer ben ik het helemaal met jou eens. Nou. Uh, als ze uh, bijbaans nemen die maatschappelijke belangen hebben. Uh, sport, cultuur, uh, waar we allemaal binnen de provincie wat aan hebben. En daar alleen een onkostenvoeding voor krijgen, ja, dan lijkt me dat wel wat. Maar ik... uh, andere zaken, nee. Nou, duidelijk, ik... punt. Punt. En er zit ik er ook een punt achter, Nico. Tot de volgende keer zou ik bijna willen zeggen. Leuk dat je belde. Herbert Simmelink uit Haaksbergen. Ja, Joost, goedenavond. Hallo. Um, ja, ik, ik vind dat het niet kan. Ik vind dat, uh, dat het dus, uh, wat zij doen, dat het niet kan. Ik vind dat je uh, op de eerste plaats heel duidelijk moet omschrijven... wat de taken zijn van een uh, van de commissaris van de koningin. En op het moment dat je die taakomschrijving uh, hebt vastgelegd... Kun je die lijn ook duidelijk aanbrengen, die scheidslijn duidelijk aanbrengen. Van uh, ja, waar gaan zaken als, uh, ja. als taken en ook misschien bijbaantjes door ja. elkaar lopen? Dus die scheidslijn die moet duidelijk zijn. Dat, is Dat ik vind, ook vind, ik, vind, vind ik heel belangrijk. Ja. Want ja, de lobby, je kunt de lobby, die kun je dus voeren overdag. En s'avonds kun, kun je de bal die kan worden ingetikt. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn nee. mij, van een, van een commissaris. Nou, koningin. Omdat het heel moeilijk is maar, om, het, om het na te zien wat ze doen. Die Suzanne zei het eigenlijk wel goed vanuit het bedrijfsleven. Waar Turfos staat, dat is inderdaad vaak niet goed. Behalve tevreden natuurlijk. Maar in die zin is het, is het niet gek om een nevenfunctie te hebben... voor je, voor je platform en voor je, voor je invloed en ook in je netwerk. Maar het wordt vaak te veel. En daarmee verziek uh, je ook het beeld naar buiten toe, denk ik. Hè? Dus uh, dank Herbert uh, voor, je, voor je mening. Iemand die je fel tegen is, zie ik. Joshua Sietsma uit Ede. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik vraag me af, waar is de, wat is er over van de autonomie van de bestuurder? Uh, ik denk dat uh, een commissaris echt wel zelf in staat is om uh, in te schatten, is dit uh, wel of niet goed voor, uh, voor mijn functie. Denk je? En dat staat volgens mij los van de beloning. Maar denk je dat niet je geld, niet? Ja, zou je niet ook denken dat geld een uh, drijfveer kan zijn? Uh, uiteraard. En uh, kijk, dat is natuurlijk, hè, de, en, en daarin heeft u wel gelijk, de primaire functie van de commissaris, hè, da, dat staat voor, voorop. Maar als hij uh, in zijn uh, uh, overwegingen kan verantwoorden dat zijn uh, uh, nevenfuncties daar uh, niet mee botsen nou ja, uh, maakt het dan nog echt wat uit wat hij erbij verdient? Volgens mij is dat bijverdiensten, ja, dat is een bijzaak. Oké. Okay. Nou, dat denk ik dat het belangrijk is dat in ieder geval de hoofdfunctie de hoofdfunctie blijft. En de bijbaan, de bijbaan. Dat zullen wij wel met elkaar uh, eens blijven, Joshua. Uh. Ja, denk ik ook. Oké, okay, ja. dank, dank voor het bellen. 081121 is het nummer om te bellen als u het met mij eens bent. De commissaris de koningin die moet geen koning der bijbanen worden. Het begint er eigenlijk wel een beetje op te lijken dat het commissarisschap van de koningin een bijbaan wordt. Zolang ze maar had. met al die bijbanen. En daar spannen een aantal de kroon, daar hebben we het al over gehad. En daar wil de Tweede Kamer nu wat aan gaan doen onder leiding van de PvdA... Pierre Heijnen die u hoorde. 0800 21. bent u het met me eens? Of zegt u, nee, hartstikke goed voor het netwerk. Blijf dat vooral uh, doen. Als u in gesprek komt uh, bij ons, dan moet u even over een paar minuutjes terugbellen... want dan komt u er vast wel tussendoor. Het is vast wat druk op de lijn. Tevens, uh, die, die twittert, provincies hebben genoeg werk... maar voor bekwame bestuurders levert dat niet per definitie veel werk op. Eén commissaris van de koningin kan twee provincies aan. Dennis Smit uh, zegt eerbans, ze moeten de commissaris van de koningin afschaffen. Het is in deze tijd gewoon niet meer nodig. Bart Vermeulen van de Staten van Zuid-Holland belt hij. Goedenavond, Bart Vermeulen. Goedenavond, Johan. Hallo, je bent van de SP. Uh, ja. een, altijd een kritische partij. Uh, op, op lokaal en nationaal niveau. En jullie, commissaris van de Koningin. Nou, die is wat in opspraak gekomen, Jan Fransen. Uh, die wordt Koning Bijbaan uh, genoemd. Hij wordt dus herbenoemd per 1 mei. Is het voor de SP reden dat aantal bijbanen en zijn inkomsten. om die herbenoeming te blokkeren? Uh, nou, of die wordt herbenoemd, dat moet nog blijken. Want daar wordt uh, eind deze maand uh, over gesproken. Maar uh, ja, een belangrijk uh, argument om, uh, om te kijken of we opnieuw met een herbenoeming willen instemmen is inderdaad. Hoe, hoe gaat het met de hoeveelheid bijbanen, de hoeveelheid geld die ermee uh, gediend is en welke soort bijbanen dat zijn. Ja, want ik, ik moet je zeggen, ik lees iets uit een convenant... dat heeft de commissaris voor jullie opgesteld met de provinciaalsecretaris. Daar staat in... Tijdens het weekend heeft de commissaris volgens het convenant... recht op privégebruik van de auto. De chauffeur moet daarom het voertuig in Zwolle achterlaten... en heeft per trein terugreizen naar Den Haag. Ik, blijkbaar is dat een statement in zo'n... Maar dit soort afspraken in convenanten, dat maakt het allemaal wel heel onguur, of niet? Uh, nou ja, onguur... Uh... Het gaat er dus ook om uh, of wij als, uh, als statenleden natuurlijk gewoon zicht op hebben wat daar gebeurt. Dus ik ga er ook van uit dat het gebruik van die privéauto ook uh, in de huidige vertrouwenscommissie gewoon aan de orde komt. En dat daar gewoon een betere afspraken over worden gemaakt. Ja, maar men gaat dus met de privéauto ook naar die klussen toe. Dat, dat is in overeenstemming zeg je met wat, wat, wat is afgesproken. Um, wat vind je van... van van het aantal bijbanen. Zeggen jullie als SP daar zou je gewoon een limiet aan moeten stellen? Of wil je juist de inkomsten op een gegeven moment afremmen? Wat, wat willen nou, jullie? Het probleem is, uh, er zitten een aantal bijbanen bij die horen bij zijn functie. Dus daar heb ik uiteraard geen probleem mee. Uh, maar het gaat natuurlijk vooral om de tijd die daarmee uh, gemoeid is. Dus het aantal zegt op zich niks. Al is dat natuurlijk niet goed voor het imago. Als je op papier uh, 20 bijbanen zou kunnen doen... dan denken mensen ook van, joh, heb je niks anders te doen. Uh, maar uh, dus er spelen een aantal dingen doorheen. Kijk, de provinciewet is heel duidelijk. Die heeft tot nu toe altijd gezegd... Uh, bepaalde functies uh, waarbij uh, de schijn van belangenverstrengeling gewerkt kan worden... die moet je niet aanvaarden. Dus uh, sommige dingen kunnen gewoon niet. Nee. En uh, andere functies, uh, ja, daar, daar, moet, daar is discussie over mogelijk. Dan ga je kijken hoeveel tijd kost het. Maar de situatie zoals die nu in Zuid-Holland is ontstaan... is wel een situatie, uh, ondanks dat wij als SP daar al zo'n zeven jaar uh, tegen ageren... wel een situatie waar de meeste andere partijen tot voor kort eigenlijk geen enkel probleem mee hadden. Nee. Nee, het doet de zaak niet goed. Imago denk ik ook niet goed van de provincie. Nou staat, nee, zegt minister nee. Spies, die zegt erover: talenten moeten wel worden ingezet. Maar je vraagt je bij sommige nevenfuncties ook af: wat voor talent voor de provincie is dat dan? He, wat schiet de provincie ermee op? Zou je dat niet als hoofddoelstelling moeten hebben bij die bijbanen? Van joh, wat schiet de provincie Zuid-Holland ermee op? Uh, ja, absoluut. Ja. Want het, uh, doel, ik vind het helemaal niet erg dat iemand een bijbaan heeft in mm. principe. Maar uh, dat, dat zie ik ook meer uh, in, het, in het gewone maatschappelijke middenveld als mensen daar, uh, daar uh, leuke functies uh, kunnen vervullen. Klot. Dan is dat niet per se slecht. Maar uh, ja, nu, nu zie je toch bij een aantal mensen niet alleen in Zuid-Holland, maar bij andere commissarissen functies. Ja, wat, wat heeft dat überhaupt met elkaar te maken? Uh, en ja, dat wordt of lijkt nu uh, zo hier en daar aangescherpt te worden. En dat is het, wat mij betreft een heel goede ontwikkeling. Uh, ja. Want ja, we zitten nog wel met een aantal commissarissen uh, die uh, natuurlijk al zittend uh, commissaris zijn. He, bij Nieuwe is het natuurlijk veel makkelijker om afspraken te maken. Precies, het gaat eerst om die herbenoeming. Ja. Maar goed, bij die herbenoeming ja. gaan jullie geen eisen stellen of wel aan dat aantal bijbanen van, van jullie commissaris van de Koningin? Sorry? Gaan jullie wel eisen stellen bij die herbenoeming? Fransen mag herbenoemd worden als hij een aantal bijbanen neerlegt of uh, uh, inkomsten afdraagt? Nou ja, ik zit zelf niet in de frans -commissie, maar uh, uh, gezien de commotie kan ik me niet voorstellen dat dat niet onderwerp van gesprek is. Juist. Uh, het is in ieder geval iets waar wij als SP, als het uiteindelijk uh, de commissie met een advies komt, natuurlijk uh, uh, scherp naar zullen kijken bij onze overweging of wij met een herbenoeming uh, in willen stemmen. Bart Vermeulen, dank je zeer. SP-statenlid in Zuid-Holland, een geluid waar ik bij kan aansluiten. Daarbij zegt uh, iemand op Twitter, Wim Dorsman, schrappen bezwaar, belasten die bijbanen, want ze komen van, op die post vanwege hun status verkregen via... Openbaar Bestuur. Roy Pieper zegt, Eerdmans betalen oké, okay, maar dan wel. Um, die heb ik net zelf weggedrukt, helaas. Uh, Wim Willemijn Wezenberg zegt, kunnen we er niet een part-time functie van maken? Zoals Wiegel al zei, het is niet fulltime. Evelien de Jager uit Rotterdam, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik herinner me dat, uh, het is lang geleden, maar in de ja begin jaren 80, toen ex-premier Dries van Acht benoemd werd... tot uh, commissaris in, uh, van de Koningin in Noord-Brabant... Na een half jaar ongeveer gaf hij het op. Toen zeiden, ja, dat is geen baan. Dat is iets voor halve dagen. Weet u, en dat ja. is al zo lang geleden en dat duurt nu nog. Uh, ik Bijna veranderd. Het ja. ja, het is onbestaanbaar dat mensen die voor die functie een hoog salaris krijgen... in diezelfde tijd nog weer andere dingen gaan uh, verdienen. Ja. Is ook zo. Ik kan het niet anders dan nee, ik met u... Eens. Ik vind het een schande en ik vind het van u heel goed om dit aan de orde te stellen. Nou, bedankt dat u belde. Prima. Dank u Dag. zeer mevrouw de Jager uit uh, weet ik even niet meer zo goed waar u vandaan kwam, maar u belde. belde. En u was in de uitzending. Johan Edo uit Papendrecht heeft een voorstel. Uh, goedenavond meneer uh, Eetman. Goedenavond. In de eerste plaats uh, mijn complimenten voor uw programma die de Nederlandse volk in beweging brengt. Dank u. In de tweede plaats ben ik van mening dat uh, sommigen de best bijbaantjes hebben... Maar ze moeten dus voor een hogere tarief worden belast uh, volgens het belastingstelsel. In het verleden heeft meneer hmm. De Jager, toen hij staatssecretaris was, is hij overal gelopen te zoeken waar zwart geld uh, aanwezig was. Oké. Okay. Okay. En ik vind dit niet, niet alleen de commissarissen, maar ze, over de hele linie, advocaten, uh, politiecommissarissen, burgemeesters, wethouders, ze moeten zwaar worden belast. Want kijk, de man aan de onderkant die het. moet die betaalden. Je moet, moet alles doen om, om, om, om, om te leven. Ja, ja? oké. Okay. Maar Johan, we laten het even bij, want we lopen naar het eind van de uitzending. Maar ik vond het een aardig voorstel. U, u wil eigenlijk, uh, je wil eigenlijk op allerlei fronten die belastingen verhogen... waar de neveninkomsten een bepaalde, bepaalde hoogte krijgen. Zeer bedankt. Dat geldt ook voor de andere bellers. De mensen die twitterden, de mensen die, uh, die ons, uh, onze repliek gaven... op mijn stellingname over de bijklussende commissaris der Koningin. Ik vond het een mooi debat. Zeer bedankt ook aan de deskundigen die ons terzijde stonden bij deze avondspits. Straks gaat op Radio 1 Kunststof verder. Morgenavond zijn wij uiteraard weer terug met een hele nieuwe avondspits op WNL Opinieradio. Wat mij betreft, tot dan.